Gevaarlijke thee. Een hoorspel in zes delen van Lester Powell. Vertaling Jan Hardenberg. Vierde deel, Kogels als twaalf uurtje.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 Zeker als u er zo lief uitziet in deze jurk. Maar wat die anderen betreft... iedereen in deze stomme, onzinnige, egoïstische wereld... Bent je nou niet zo had... op? Oh. Maar ja... als jij een slecht humeur hebt... wijs dat er in ieder geval op dat je langzamerhand weer normaal gaat worden. Zeg, jij mag iets drinken. Ja. Alsjeblieft. Wat is dat? Oh. Ach, Doe er wat whisky in. De dokter zei dat je geen alcohol mocht hebben. Ach, de dokter kan me nog meer vertellen. Doktoren zeggen dat altijd... Het schijnt gewoon bij hun amst eten te horen. Drink het op. Wat is er met die revolverheld gebeurd? Die hebben ze neergeschoten. Onderweg naar het ziekenhuis is hij gestorven. Dat was vreselijk intelligent van ze, niet? Prachtig, werkelijk.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 Is alles goed met hem? Nee. Hij is in een afgrijselijke. Wie is daar, Heather? Laat hem in het naar binnen. Oh, nou, oké, okay. Lief van je om te komen. Ik ben net terug uit Dottawa. Ik heb u zelf opgebeld en die zei dat je in het ziekenhuis lag. Ja, ze konden hem daar niet langer hebben. Hij maakte zo'n scène dat ze blij waren hem kwijt te zijn. Voel je goed, Philip? Heb je veel pijn? O, nee, ik ben alleen maar boos. Zoals Heather al vertelde. <laughs>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 Maar dan moet het toch vlug gaan. Ik moet om kwart over drie op de rechtbank zijn. Ik zal het wel even bestellen, beneden. Uh, Philip, uh -huh. in Ottawa heb ik gesproken ik met een even? vriend die op het ministerie van Justitie werkt. Uh -huh. ja. Ik die heb die geïnformeerd de of de de je beloning de al de was vastgesteld. Ja, een prima idee. Ik ben overigens van mening dat me ja. voor die kogel een, ja. uh, een bonus toekomt. Hmm. En het is vastgesteld. Je krijgt 10.000 dollar als de zaak is afgesloten. Ah. En je dokterskosten worden ook vergoed.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 maar dat is nog niets vergeleken bij de pijnen... mijn hersens veroorzaakt door die verrakte heroïne. <lacht> ik zeg, mag ik een sigaret? Ja. Laat uh, mij mijn standpunt eens uitleggen. Ja. <lacht> Merci. Toen uh, Bucel ons met dit karwei belaste... Hmm. namen we aan dat alles wat we te doen hadden... bestond uit het rondzeulen met die heroïne hier in Montreal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 Kom je naast me zitten, Jet? <laughs> Probeer het eens te verhinderen. <laughs> en Papi zou me niet eens kunnen tegenhouden. Hij is daarvoor niet in de goede conditie. Wat is er met je armpje gebeurd, paps, de paps? Hij heeft er een kogeling gekregen. Zo. Wat heb je dan wel gedaan, Papsie? Dat ze kogels op je afstuurden. Ik heb moeilijkheden met zijn. Een kerel die veel knemmen heet... werd om twaalf uur vanmiddag vermoord op de hoek van St. Catherine en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 Om er helemaal in te raken. Zet, ja, doe mijn ogen jou aan marihuana sigaretten denken? Tja, dat is het grootste compliment, liefje. Wat een ontwrichte kerel als ik jouw ogen bewijzen kan. <laughs> My love is like a red. Je bent a de de rat... trots op dat je zo ontwricht bent, nietwaar Jet? Je bent wat dat betreft een echte slap, is dat niet? Het grote werk. Je rookte de reavers en je noemde een thee. Het volwassen werk, hij is volwassen. Laat dat, papsen de paps. Je verveelt me. Ah, lieve herder van me.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 De, de volgende dag een kerel die kranten verkoopt op de hoek van de straat. Zo verkopen ze de spullen. Zo koop je het ook, Papsi. Je hoeft niemand's naam te weten. Goed, laten we het dan eens van de andere kant bekijken. Ik wil naar Heather kijken en heel erg stil zijn. Dat mag je als je zijn vragen beantwoordt. Ik, ik heb een ander voorstel. Het kwam net bij me op. Ja, ik zou kunnen opstaan en Papsi op zijn neus slaan. Met zijn ene arm zou hij daar toch niks tegen kunnen doen. <laughs> Niets. Als ik jou was, zou ik dat maar niet doen. Maar nou Goed, dan roep ik Pat Grimsby. Laat het hem doen. Een jaar of wat geleden, toen de wereld nog jong was... en en de paps ook... was die goede Pat een zwaar gewicht als een tank. Wie voorziet jou van thee, Jorri? Dat heb ik toch al verteld. Dat wisselt steeds. Allemaal heel gewone, vriendelijke mensen. Het zou ter aarde. Gewone... Vriendelijke mensen. Dertig dollar voor een stuk of wat. een ah, ja, van mijn hart. Kunnen we niet net doen of hij er niet is? Red Hudson. Wat is er met Red Hudson? Hij geeft jou dat spul niet waar? Nee, hij niet. Luister eens, jonge heer, Cultuur.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 Misschien verkoopt Red Hudson hier wel gezangboeken geen geen doop. Is dat nou zo grappig? Nee. nee. Ik, eh, ik dacht aan je moeder. Oh hey, ja, laten we weer wat leven in de brouwerij brengen. Laten we eens ruzie maken over mijn moeder. Ja, als je thuis komt. Als ik thuis kom. En je vertelt haar dan hoe we aan deze zaken hebben gewerkt. En hoe we al die nachtclubs zijn afgestruind. Zal ze denken hoe mooi dat allemaal wel moet zijn geweest. En ze zal nooit geloven dat het zo was. Zeg.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 Philip O'Dell werd gespeeld door Paul van Gorkem. Heather Trudy Libozan. Henri Buzel Bert van der Linden. Kay Alland Els Buitendijk. Red Hudson Hans Karsenbarg. Jet David Philip Boluit. Bert Grimsby Frans Koppers. En een telefoniste Nora Boerman. Technische verzorging Leon Dubois en Henk Brouwer. De regie had Dick van Putten.